11 uur key Music Nieuws van Nu.nl. Alena Altena. Goedenavond. Provider Odido wist dat ze kwetsbaar waren voor hackers. Dat zegt een bedrijf dat door Odido werd ingehuurd voor de opslag van hun klantgegevens. Volgens de NOS zou er meerdere keren zijn gewaarschuwd. Miljoenen klantgegevens zijn gestolen bij Odido en een deel daarvan staat inmiddels op het dark web waar criminelen ermee kunnen doen wat ze willen. Het reisadvies voor Israël is aangescherpt. Er geldt nu grotendeels code oranje. Dan is het advies om er alleen heen te gaan als het echt noodzakelijk is. Het heeft te maken met de spanningen tussen Amerika en Iran. Ambassades in het Midden-Oosten zeggen dat mensen zich moeten voorbereiden op een crisissituatie. Mediabedrijf Warner Bros. wordt overgenomen door Paramount. Warner heeft ingestemd met een bot van ruim 93 miljard euro. Het nieuws zat eraan te komen, want concreet Netflix haakte af in de overnamestrijd. Warner is bekend van de Harry Potter en Batman reeksen... en Paramount is eigenaar van Top Gun en Mission Impossible. En wil je er nog naartoe, dan moet je snel zijn. Tot met morgen kan je naar de huishoudbeurs. Die is elk jaar in de rij in Amsterdam en trekt jaarlijks duizenden mensen... Waar de huishoudbeurs vroeger stond op het aanprijzen van spullen die voor de huisvrouw heel handig waren, kan je nu ook hele andere dingen doen. Ik ga mijn uh, tattoo wat uh, proberen bij te laten werken. Huh? U gaat ook eentje laten zijn? Ja, met mijn kleindochter. Ik ben altijd een beetje bang dat als je ouder wordt, je huid wat gaat rimpelen. Maar heeft... Oh, maar zolang dat ik dan nog kan, dan laat maar rimpelen. Maakt er niet uit. Dan loop ik nog, hè? Huh? Ja, je kan dus ook blijkbaar een tatoeage zetten op de huishoudbeurs. wel. Ja, uh, 2026 zullen we maar zeggen. Morgen is dit de laatste dag. Volgend jaar bestaat de huishoudbeurs 80 jaar. Hier met de piepoera. Het weer van Weerplaza. Nu nog regen, maar vannacht wordt het droger. Het is dan een graad of 9. En morgen opnieuw regenachtig. Af en toe zon bij 11 graden. Nee, dankjewel. Alsjeblieft. Ik heb geen tatoeages, hè? Ik heb geen tatoeage. Nee. Jij wel, hè? Ik heb er heel veel. Jij hebt een kleurplaat. Ja. <laughs> ik ben een soort fetsierend, ben ik. Ja. Oh, ja, precies. <laughs> Als ik jou was, zou ik lekker naar de huisartbeurs ja. gaan. Dan heb ik er binnenkort. Oké. Okay. Flits, verkeersinformatie. Nergens staat het vast. Wel? Nou, nah, dit is niet leuk. Kijk nou die controles op mijn scherm, jongens. Ik heb helemaal geen... Nou... Hoeveel zijn er? Nou, te veel. 1 is al te veel, maar kijk dan. Oké, okay, nou, de A2 naar Den Bos, 94,2. A2 naar Utrecht, 100,4. Dan ook de A2 naar Utrecht bij 102,8. Waarom ook niet? A2 naar Maastricht, 251,7. De A4 naar de Belgische grens, 242,5. A7 naar Herfingen 155,5. De A12 naar Gouda, 19,6. Ook de A12, maar dan naar Zoetermeer 20,8. En ook nog de A58 naar Bergen, zuid bij 142,3. Zo, dat is veel. Zo, meteen Fleming en Meteor niet nodig op Q, maar eerst Afrojack. Jack, dit is Never Forget You. Q, Q music. Q music. you Cause you're easier to play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 Als ze met mij trouwt, is ze na al die jaren niet toch te wagen. Zit vol met vraag, kijk mij nou. En constant aan het zoeken naar balans. Maar dit gevoel voor haar echt volledig uit de hand. Fleming, alsjeblieft, neem nou dit advies. Snap je het dan niet? Jij bent te naïef en ook nog steeds een beetje verliefd. Ik word maan is depressief, oh man. Nou, vandaag had ik wel even een parapluje nodig. Ik weet niet hoe het bij jou was het weer. Van de week was het toch even blij. 18 graden, echt super. Hé, hey, heerlijke, hete lentekriebel van me. Hé, <laughs> hey Jim. Stel dat je er weer bij bent. Ja, Voordat ik de zon zag die dag, werd ik al blij. Want ik opende TikTok. I love it. Deze vent, DJ Wijsman, hij maakt altijd filmpjes. Zo te zien is het erg bij Zuidplein in Rotterdam, denk ik. Hoe leuk is dit, mijn jongen? De zon schijnt, de zon schijnt. We allemaal bruin. Het zal het het het zal het We worden allemaal blij van. Ja. ja, zeker weten. Komen jullie naar buiten nog. De... DJ Wesman. DJ Westman. Ja, heerlijk. Blij van. Zo meteen op Q. Muziek om blij van te worden van Direct Won't Fall. Maar is DJ Snake Justin Bieber ook om blij van te worden trouwens? we were burning on the edge of something something beautiful. Something beautiful.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 streets call, I get up at my feet, feel light as ever. I, I remind myself. All my own brothers are keeping me safe. We felt the losses that we Together. O, direct en won't fall queue. Zometeen Damiano David, maar eerst... Ik had het over de lente. Ik had een heel leuk filmpje gezien op TikTok van DJ Wiseman Die weer zegt, de zon schijnt, de zon schijnt, we worden allemaal blij. Ja, vind ik leuk. En toen zei Glenn, ik heb de hoogtepunten van Mattie en Marieke gekeken op YouTube. Annemarie zong ook zo'n soort liedje. Nou, ik heb er gezocht. Ze hebben gelukkig een fragmentje geknipt en in het systeem gezet. Tulp en een nas en een hyacinth, -ja de lente begint, de lente begint. Ik ken het Ik ken helemaal het. niet. Nee. Ik ken het niet. Oh. Van de basisschool, Annie? De, de basisschool. Oh. Oh. Ik ken dat niet. Een tulp en een tulpen en een hyacint, de lente begint, de lente begint. Wel catchy. Huh? Wel catchy, oh Fucking mattie. Ik heb het ook nog nooit gehoord. Nou goed, Annie komt ook uit Stedendijper. You look like Dangerous as a dagger Is het Madonna? Is het Tele Zwift? Rinse Hilsma. Ricky Martin. Kaartje papi. Ben je Ellen Hendricks? Ah, Kane! Who the fuck is Kane? Keep the team together. We zijn we weer. Ja, het, het is even geleden dat we het origineel hebben gespeeld. I know, ik kreeg even wat messen in mijn zij en een narcose en zo, een gekkigheid. Maar opa ah, is er weer. Ja, wel alleen maar goede messen, hè? niet slechte messen. <laughs> ik ben goed bro. Nee. Ja, ik, ik heb mensen... Ik uitliepen en dat Amsterdam, <laughs> Amsterdam Zuid opeens dacht... Hey, Stefan Bouwma, dit moeten we hebben. Nou, dat verhaal ga ik strakjes vertellen de allereerste keer ooit... dat ik meeliep in de nacht bij Q-Music. Ben je neergestoken? Ik niet. Gaan we het strakjes over hebben. Oh, oké. Okay, en spannend. we spelen Hoe de Fuck is Kane. Oh, als ik uh, Als je mee wil spelen, stuur je C-A-I-N in een berichtje met de key music app. Want zo spel je jouw naam. Dat klopt. En als je dat niet zo spelt, dan doe je helaas ook nee, niet mee. Nee, dan word je gejukt. <laughs> nee. Nou, nog te Nee, nee, nee, nee. Het spelletje is eigenlijk Wie ben ik? Wie is het? Cain kruipt in de, ruid, uh, de huid van iemand. Ja. Iets of iemand. Nee, iemand. Ja. Heb je al een, een eerste? Ik weet nog niet wie ik ben. What the fuck? Ja, ik zit dan, ik zit dan, het is geen grap, ik zit al een uur een beetje na te denken. Wie zou ik zijn van want vorige week was ik een schrijver. Was ik Paul van Loon. Leuk. En toen wolfje dacht weer, ik, ik ben, nog nooit, ja, ik ben nog nooit een schrijver geweest. bus. Maar ja, nu denk ik, ga ik dan weer een, een zanger of een zangeres zijn. Dat is ook weer zo makkelijk. Gelijk weer je niveau verlagen als ik er weer ben, dus, Ja, het spijt me. <laughs> maar ik heb hierbij besloten... Yeah. Ik ben een buitenlandse mannelijke bekendheid. Wauw, buitenlandse mannelijke bekendheid. Kan nog steeds een schrijver zijn. Dat klopt, dat klopt. Regisseur. Dat klopt ook. Klopt ook. Ja, maar ik ga nu niet verder uitweiden. Nee, dat het is het ook helemaal. Nee, nee, nee. Want als je dus op de radio komt, dan mag je een ja-nee vraag stellen aan Kane. Daarna je antwoord geeft, heb je het goed, dan win jij... Een, een all-in-arrangement all voor, voor vier personen bij PAM Party House in Zwijndrecht. Dat is een uur lang bolen op het en, en alle drankjes, drankjes zijn, zijn inbegrepen uit het PAM-drankenpakket. Dat dus zometeen stuurt Kane in een app en het verhaal over de steekpartij op de allereerste keer ooit dat ik meeliep bij Q. En Marshmallow Jelly Will ook, ook. Nu bij Coop Blue. Korting op Philips Hue smartlampen tijdens de onweerstaanbiedingen. Bestel de beste voor jou in de Coop Blue app.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 Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf 37.995 euro... en 205 euro netto bijtelling. Laudius. Echt aan de slag met je ambitie? Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% korting. Ja, lieve mensen. Fuck de voordeel en scoor die selectie. Alleen vandaag... Robo Q10 Robotstofzuiger voor maar 299,99. Scoor alle Select Deals bij Bol. Laatste week: 30% korting op alle thuistudies.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 Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op AllianzDirect.nl. AllianzDirect. q Music, Stefan Bouwman. Ja, en Kane, maar hoe de fuck is hij? En dat ga ik nog niet zeggen. Ja. Blijf het proberen, bro. Nee, gaat niet lukken. Hij is in ieder geval een buitenlandse mannelijke bekendheid, meespelen kan in de Q-Music App. C-A-I-N. right wrong.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 Jelly Roll en Holy Water op oh, Q. Een buitenlandse mannelijke bekendheid. Dat is wat we tot nu toe weten. Maar zo, de vraag is, wie ben ik? Wie ben jij? Hoe the fuck is Kane? Dat is het spel. Uh, Zometeen het verhaal over de steekpartij. De allereerste keer dat ik... Oh, dat gaan we ik echt nog in het midden houden. Ik zit vast. Nee, dan gaat ja. iedereen Pommelin appen. Niet doen, niet doen. Niet doen. Uh, jij komt net van Pommelin trouwens. Ik kom, nu, ja, ik kom net uit de, de AFAS Ik heb ook een LP meegenomen. Leuk. Ik nou gekregen, Tom heeft hem voor je. Uh, uh, cijfer van 1 tot 10, voor je ervan? Ja, ik moet wel realistisch blijven. Uh, acht. Een acht. Ik vind, al, nog... vind Pommelin altijd goed, maar ik denk dat ze in de Ziggo nog meer gaat uitpakken. Kan je, nou, er is nog ruimte voor verbetering. Dat is helemaal ja. mooi. Of ruimte voor groei, laten we het zo zeggen. Rick, goede avond. Goede avond, heer. Waarschijnlijk weer hard aan het werken in de bakkerij. Ja, zeker. Dus moet allemaal gebeuren. Oké, okay, ik ben toch weer benieuwd. We hebben jou vaak aan de lijn. We gaan ja, nu maar. richting de Pasen. Ben jij er al langzaam mee bezig? Uh, nog niet, nog niet. Nog niet. Wat staat er nu op het menu? Uh, voorlopig is dit nog wel even aardig rustig, maar ik denk dat over een weekje vertreed uh, het Paas uh, spektakel wel weer losmaakt. Het oh, is dus nu gewoon gewoon brood. Ja, nu gewoon normaal gekke, <lacht> gekke Ik <Saai. Brood>. Ja, <lacht> is ook wel even een keer lekker naar de terug te Ik kan me voorstellen dat ik jij dat heel fijn vindt. Hey, ja. ik ben een, het uh, althans, Kane is een buitenlandse mannelijke bekendheid. Welke ja-nee vraag wil je aan hem stellen? Uh, komt hij uit de Verenigde Staten? Verenigde Staten? Nee! nee. Who nee. the fuck is Kane? Hey, dan slaat hij nu op zo. Zo, als ik niet in de Verenigde Staten kom, dan zal ik wel Vladimir Poetin wezen. Ruski. Ja. <laughs> ik ben het... niet Vladimir, niet Vladimir Poetin. Ja, jammer. Rick, ik zeg werk ze nog eventjes. Ik moet zeggen dat ik hey, wel blij ben dat ik niet Vladimir Poetin ben, hoor. Maar... In het echt. In het echt. <laughs> wow, Jim. Jij zit ongetwijfeld in de auto op dit moment. Of je ligt bovenop de metro, een van de twee. Blijven. Van Nanook, anders hoor je me niet. Nou, ben ik wachten te schermen. Hartstikke, welke ja? Nee, vraag wel ja. Kane, stellen! Kane, Kane, ik weet het even niet, want je komt nou niet meer uit Amerika. Nee. Dus eh uh, uh, even kijken hoor. Anderland? Uh, ja. Ik eh uh, Kane. Ja. Uh, ja, ja. Dat is een mooie Nou, ja, maar er zijn nog heel veel andere landen. Doe jij aan drugs? Ja, aan drugs. Ik, nee, ik veel. Nee? Nee, zegt ie. Oh-oh. K, hoe the fuck is Kim? Jim? Wat is dit voor uh, rare vragen, Jim? Eh, uh, eh, uh, ja, Obama. Obama? Hoe weet je zeker dat Obama wel of niet aan drugs doet? Ja, ze doen toch allemaal alle drugs joh. <laughs> ja, dan kun je. je dus Obama heeft dus nu een vraag gesteld waar je niks mee kan, kan afstrepen. Ja, Wat ben je nou? ja, maar Ik dacht, je bent Michael Jackson! Maar je komt niet uit Amerika! Nee, ja, en Michael Jackson is nogal dood. Die doet toch geen drugs meer? Nee, maar zo ver waren we toen nog niet in de Nee, nee dat is waar, we ik wisten niet, niet of hij leest of, of niet. Ah, dat is ja. Waar. Ja. Jim, ik ben niet Obama. Niet Obama. Oh. Maar wel fijn dat jij Obama associeert met... die doet vast geen drugs. <laughs> ja. Oké, okay, fijn yes. oh, Hoi, hou met die van de metro afvallen. Doei. Hoi. Jeetje, wat een herrie. Hey, uh, Oké, okay, we bewaren dat verhaal nog even. Wil jij meespelen? Stuur nee. dan Kane in de q oh. app Hoe schrijf je dat ook alweer? C-A-I-N. Dankjewel.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 De lucht is groen. Het gras is blauw. Die vindt Rihanna ons leuk. Eminem en Rihanna love the way you lie op je muziek. Ik snap hem niet. Maakt ook niet uit, liever. Ik dacht, we maken een rijmpje of zo. Wat, waarom is de lucht groen? Bij Logen. En she loves the way you lie. Oh. Ja, dat was hem. <laughs> ah. dat, dat, dat, het had al voorbij kunnen zijn. Als je Kane, we spelen. Luistert, dan hoor je het kwartje vallen. Ja, <laughs> een hele diepe put. Kane, uh, jij bent uh, een buitenlandse mannelijke bekendheid. Wat nog meer? Ik ben uh, niet afkomstig uit de Verenigde Staten. En ik doe. Ja, ik weet ook niet waarom iemand deze vraag stelt, maar goed, ik doe waarschijnlijk niet aan drugs, maar dat kan ik natuurlijk nooit bevestigen of ontkennen. Want ja, je weet nooit zeker of iemand aan drugs doet of niet. Ik ben niet Poetin en ook niet Obama. Ik weet ook niet waarom we in die hoek zitten van leiders van de wereld. Ja, weet je. We hebben bekende buiten. Jan Dirk, waarom zitten we in de hoek van de buitenlandse leiders? Ja, dat weet ik niet. Nee. Ik, zit, uh, ik zat ook altijd denken, misschien. Uh... Misschien zitten we wel in de... Maar goed, ik had wel een vraag. Maar uh, daar, daar gaan we dus daar wel uh, eventjes vanaf. Oh. Ja, ja, maar roep maar, nee, roep uh, maar. <laughs> ja, zitten we wel in, uh, in de politiek? In de politiek? Nee, ik zit niet nee. in de politiek. Ja, ja. Oké. Okay. Nee. Nou, ja, uh, nou goed, dan ga ik ergens anders. Hè. Dan ga ik uh, richting de... Nou ja, je had het net ook over schrijvers. Uh, ja. Ben je Stephen King? Steven King, ja, leuk. Oeh, nee, ik ben niet Steven King. Ik ben niet Steven King, dat is toch onvertuinlijk, maar was wel leuk geweest. Nou, nah, jammer dat. Ja, ik heb toevallig okay. net, uh, net IT gekeken en Welcome to Darius. Oh, ja. Dat oh, ja. is ja, een prachtig. aanrader. To, ja, dat is wel ja. aanrader, hoor. Ja. Wel, je hebt daarna wel nachtmerries over clowns, maar dat moet je maar op de koop nemen. <laughs> <laughs> ja, dat moet je hebben. <laughs> ja precies. Hey, Jan Dirk, fijn weekend. Ja, hetzelfde. Laura, goeie avond. Hai, goeie avond. Hai, hoe is het met jou dan? Ja, goed. Nou, mooi. Wat is je aan het doen? Uh, onderweg naar huis. Oh, moet ook gebeuren. Uh, wat zeker. wil jij aan Keen vragen? Um, dezelfde vraag als net gesteld werd, dus dat is jammer. Uh, oh. um, <lacht> ja. <lacht> Zitten we in... Zijn we wetenschappers? Zijn wetenschappers? Nee, we zijn zeker geen wetenschappers. Je, ik ben twee weken nee. weg en dit spelletje is zoveel moeilijker geworden. Mensen nee. denken, wetenschappers, <lacht> heb ik een Nobelprijs? <lacht> ben ik Marie Curie? Ik snap ook niet waarom de mensen de iets voor de hand liggendere vragen dan niet stellen. Ja, nou, maar goed, je bent geen wetenschapper. Ben wetenschap. Hoe the fuck is Kane dan, Laura? <laughs> uh, ja, eigenlijk verkeerde spel van mij. Ik ken geen namen. Maar uh, oh, laten goed. we zeggen Michael Bebley. Michael Bebley. Nee, ik ben niet Michael nee, Bebley. Michael Bebley. Nee, Michael Bebley. Nee, Just haven't met een Dat Michael B zanger. Ben ik een zanger? Ja. Ben je zanger? Nee, niet jij. Nee, ben jij zanger, Laura? <laughs> nee. Ik dacht, ik zei, ben je zwanger? Nee, oh, nee, oh. oh wow. <laughs> Gelijk weer gesprek op sport. <laughs> wow. Hey, we moeten trouwens straks <laughs> ook nog terugkomen op het verhaal dat jij bij je eerste nachtshow... Uh, nou, zal ik dat nu anders vertellen? Laura, ben je er klaar ja. voor? Ben je er klaar voor? Zeker. We gaan van ga we zwanger op, naar okay. een verhaal over Kijk, iemand die is neergestoken. Nou, komt ie. Ja. Ik werkte dus bij een, een heel ander bedrijf, op een kantoor, in een liftenbedrijf. En ik stuurde een demo in naar Q-Music. En toen had je de Q-College en ik mocht meedoen. En uiteindelijk won ik dat. En toen zou ik dus programma gaan maken op Q. En toen zeiden ze, maar dan moet je wel even meelopen. Dus gewoon voordat je dan de uitzending gaat maken in de nacht. Dus ik ging een keertje op vrijdagavond meelopen. met toen nog Lieke Veld, die had het programma. Ja. En zij maakte het programma van 12 tot 3. Dus drie uur s'nachts waren wij klaar. En er kwam dan een beveiliger in het oude pand waar wij zaten. Ook ergens in Amsterdam. En uh, die kwam naar boven. En die meneer deed heel raar. En die zei, ja, moeten jullie nog dingen doen? En hij zei, dingen doen? Nee, ja, nee. Ik zei, joh, haar uitzending zit erop. Ik kom alleen meekijken. We, we gaan naar huis. Ja, ja, ja, maar hebben jullie niet nog een... Uh, ik weet niet, een... Uh, moeten jullie nog iets typen of zo? Of, uh... En hij bleef maar aanhalen van, joh, moeten jullie niet... En hij zei, joh, wat is er nou? Hij zei, ja, ik denk dat jullie niet naar beneden willen. En nou, ik dacht, ik word gegijzeld. Dit is het einde van mijn leven. Het is klaar, ik zit in een horrorfilm. Die man die steekt ons zo meteen neer. Niemand weet dat we hier zijn. En dan is het klaar. Nou, wat bleek nou? Wij gingen dus in die lift naar beneden met die beveiliger. En wij zien in één keer overal flitslichten. Alarmlichten. Overal rennende mensen. Er zat dus een kroeg vroeger beneden bij Q Music. En er was een bruiloft geweest. En er was een steekpartij ontstaan. Zo. Nou, helemaal lijp. Dus mijn allereerste ervaring ooit bij Q was letterlijk... Dat ik dus de deur uitstapte. en dat er een vent met een mes nog in zijn ribben. de ambulance in werd gedragen. Hij had een witte blouse aan, kan ik je vertellen. Die was niet meer wit. Zo. Die was echt helemaal rood. Dat is toch Lijp? Dat is bijzonder Lijp. Ja, dan denk je welkom in Amsterdam. Ik twijfelde echt: wil ik hier nog wel werken? Want als dit elk weekend zo is, laat maar hoor. Ik ga wel weer ergens. Ik doe het wel weer in mijn hobbykamertje. Nou, dat is het verhaal. Ja, ik ben zanger. Ja, ja. <laughs> ja ik ben onder andere zanger. Uh, maar ik ben ook nog wat anders. En ik ben een, uh, om meerdere dingen bekend eigenlijk. Maar zanger is wel een van de dingen waar ik ook om bekend sta. Nou, heb jij weer niks aan, Laura. Ik wens jou een heel fijn weekend. Ja, jullie ook. Wel uh, fijn ik... dat je nog even bleef hangen voor dit oerlange verhaal <laughs> van Stefan. Ja, nee. Ik vind wow, het heel interessant. Zijn mensen dood. Music. Oh. started in my soul with dandelion days. So take me to the cloud. waarin je moet raden wie Kane nou eigenlijk is. En ik ben een buitenlandse mannelijke bekendheid... niet afkomstig uit de Verenigde Staten. Ik doe waarschijnlijk niet aan drugs. <laughs> zit niet in de politiek. Ik ben geen wetenschapper. Ik ben wel onder andere zanger, maar ik sta bekend om meerdere dingen. Oh. En ik ben niet Poetin, niet Obama, niet Stephen King... en ook niet Michael Bublé. Maar wie dan wel in hemelsnaam, Romy? Um, ik denk dat je een Britse zanger bent, klopt dat? Oeh. Dus je vraag is of ik... Ik ben in dit ja. geval. Ja. Nee. Hoe oh. Oh, the fuck ah, is Kane? Je mag Ik eens nog gokken. Ik dacht dat je Harry Styles was. Ah, ah. Nou, Dan weet je zeker dat hij die, die niet is. Mag je eens nog een ander gokje waag? Uh, Bruno Mars. Bruno Mars. Bruno Mars. Die afkomstig is uit de Verenigde Staten. Oh, ja, ja. Komt die komt uit de, ja. de Verenigde Staten? Ja, die komt van Hawaii oh, volgens oh, mij. Oh, Hawaii. Ja, is natuurlijk ook een staat. Dus, wil je dan oh, ja. nu nog je antwoord wijzigen? Nee, ja, ik weet het anders nee. echt niet. Nee, ik ben helaas secret niet met Bruno, Bruno twee Mars. Hinsen, nou, ik zou willen dat ik Bruno Mars ben. Ja, precies. Ja, hij is zo enorm fan van Bruno Mars, dat is niet normaal, wel niet. Ja, nou. Heb je het nieuwe album al geluisterd? Ja, zeker. Vind het vet? Ja, en ik heb ook nog geprobeerd tickets te krijgen, maar dat is helaas niet gelukt. Oh, jammer. Ja. ja. Ik hoor nee, wel nou. dat er heel veel glijnummers op het album staan. Ja, dat ja, klopt. Het is wel ja. een beetje bachata, maar ik vind uh, Count On Me fantastisch jij ook? Ja, ja ik, vind het, ik vind alles fantastisch. Ja. Oh, <laughs> het maakt niet uit. <laughs> Bruno can do no wrong with you, Romy. Precies, precies. Alright, ik wens <laughs> jou een heel fijn weekend en uh, yes. hopelijk lukt het nog een ticket te scoren. Hé, hey, fijne uitleidingen. Dennis, goede avond, Lim. Ja, een hele goede avond. Hoe is het, Lim? Ja, lekker, lekker. hoor met jullie? Ja, we zijn lekker aan het werk. Wat zijn Goed. Doen? Ik, oh. denk, ik denk oh. Oh. dat je verstond wat je zei. zei. Wij zijn lekker aan het werk. Wat was jij aan het doen? Oh, ja, uh, ja ik, reed, ik, ik uh, ga terug uh, naar huis. Terug naar huis? Waar kom je vandaan dan? Uh, jij hebt van mijn werk. Van je werk? En wat voor werk doe je dan? Ja, ik werk in de zorg. Je moet je dit opnemen? In de zorg? Leuk beroep. <lacht> nou, ja, ja, ja, je moet toch wat? Ik kan voor de rest helemaal niks. Dus en dan komt de zorg uit. Je kan mijn spiepant, voor, de hè? voor de rest helemaal niks. In de zorg moet je alles kunnen, Dennis. Ja, gewoon een beetje slap lullen en dan... Uh... <lacht> nou, dan kan ja, nog <lacht> <lacht> hey, Dennis, ik nog hier komen werken. Hé Dennis, welke nou even ja, vragen wil jij aan stellen? Uh, ja, Jezus, dat is al Yo, lastig hoor. Oh, uh, dat is, uh, ik bedoel, uh, Pat jongens, dat is een lastig hè? Godverdomme. Um, Dennis, um, Dennis. Ja. Vraag of ik Vlaams ben. Oh. Uh, jongens, kom ik uit België? Oh, je ja, België! Ja, Dennis, zal ik je wat vertellen? Ik kom uit België! Ja, inderdaad. hoe de fuck is game? Kunnen er heel veel zijn? Katerie is net in het nieuws geweest. Ik ben een man. Ja, als, ik, als jij uit België komt. Ja. Dan ben jij, Gertse Hulst. Ja, Dennis, ik weet niet ja. hoe je hier nou ineens bijkomt. Ja, maar... nou ja. Ik ben inderdaad gek voor! Dennis gefeliciteerd! Ja, thanks! Nou, had je nog had je... andere Vlaamse mannen kunnen opnoemen? Ja, die gast van, uh, uh, uh, Ja, Radio Gaga. Hoe heet ook alweer? Uh, uh, Freddie Mercury. <laughs> nee, hoe uh, heet die? Nee, nee. Hoe heet die? Die, uh, uh, nee, nee. Nee. Je, die, die heet, ehm. Um, ja, uh, nou, we gaan nu een spelletje je... Who the fuck is Dennis spelen. <laughs> <laughs> Radio Gaga. Nee, de, ja, hij speelde vroeger in een, in een band en had dan ook een. een oh, ja, was de, de radio's, vanuit. Bart Peters! ja die oh she ja. goes na na na na ja ja, ja. zo nou oké okay, ik heb gewonnen een <laughs> leuk ja en Denjari als je ooit naar blind gekocht hebt gekeken dan presenteert Denjari superleuk ik. Dat is het Nederlander toch niet nee. Denjari niet nee dat maakt ook niet uit. we zijn moeër maar in ieder geval dus je, je heeft gewonnen, je hebt gewonnen. Yeah. Hey. Al in arrangement voor vier personen bij Pan Party House in Zwijnrecht. Als een een onbeperkt komet En alle drankjes zijn inbegrepen uit het palm drankenpakket. Oh, fucking nice, jongens. Oh, fucking nice, ouwe. Ja, scheef, Ja, ik ben blij hoor. Hartstikke blij. Super, Gelukkig. Dank jullie wel. Rij voorzichtig naar huis en een heel fijn weekend. Jullie ook. Yo! You in every second tomorrow. Guys, the clear up of above Show, een van de meest chaotische edities die we ooit hebben gehad met Hoe de Fuck Skin. Het ging alle kanten op. Ja. ja. En ik ben ook nog net bij Pommelien Thijs geweest in de Avonds Daar ben ik ook nog steeds een beetje aan het bijkomen. Van, ja. uh, uh, en ik mag straks ook nog tickets weggeven voor Pommelien Thijs. Wow. Dus ik moet van alles nog een beetje bijkomen. Nou, ik ben geïntubeerd geweest en twee mensen in mijn lijf gehad. Zometeen, daar kennen ze wel maar de komende twee uur gaat het toch echt over keenslobben Slobben op je music Hallo. En los van alles wat jij gaat doen. Ja. Pa -pa -pa inclusief de tickets voor Pommelie Thijs. Ja. Ben jij vaak op zoek naar het antwoord op één vraag. Waarom ben jij nog wakker? Ja, oké okay Jan Veen. Omdat, ja, dat wil je gewoon heel graag weten. <lacht> toch? Audio ja, app nee, je het liefst op... in de Q-Music app. Ja, dit klinkt nu altijd alsof ik het altijd wil weten als een soort opgetrokken vraag. Maar ik ben oprecht altijd wel op echt. Wat op Ja. Is dit een generatiekloof dingetje? Mijn vader reageert er ook al wat op. Dat als ik oprecht zeg dat het dan... Nee, maar zo... andersom zeg ik oprecht en dan denk jij dat ik sarcastisch ben. Dat is ook een generatiekloof. Nee, oké. Okay, nee, okay. Maar van... jij bent ook wel heel vaak sarcastisch. Nou, dat valt reuze mee. Dat walen weer af. Uh, ik ben oprecht <laughs> benieuwd, waarom ben jij die op dit zwanger? moment nog wakker? Nee. Dus stuur een berichtje in de Q-Music app. Hey Kane, ik ben nog wakker omdat puntje puntje puntje. Wat een trainwreck, dat en klopt. Maar puntjes... dan wel een audioberichtje. Ja? Ja. Uh, en op die puntjes mag je dan je eigen invulling geven. Ja. Want het zou een beetje onhandig zijn als iedereen stuurt puntje, puntje, puntje. In plaats van ja. waarom die daadwerkelijk was. Dus komt Pac-Man en die eet de puntjes op en heeft Kane geen programma meer. Zo is dat. Uh, en ik draag straks ook nog de Banga Boys. Oké, okay, het busje komt zo, maar dan hip. We like the party. Zometeen op Q bij Kane Slobben. Ik wil me ontwikkelen in mijn werk. Maar wat past bij mij? En waar vind ik dat?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 De drop stream je nu bij Videoland. Profiteer nu van de allerbeste vroegboekdienst. reizen Live your dreams. Karwei is jouw kleurspecialist. Ook voor vakmensen. Profiteer nu van 30% korting op alle sikkens, lak en muurverf. Karwei. Maak het mooier. Gelukkig getrouwd? Ik ook. Op Second Love vond ik wat ik miste.